Van der Linde met het NOS-journaal. De partijtop van de Duitse Christendemocratische CDU moet opnieuw worden gekozen. Dat heeft het huidige bestuur bepaald na de verkiezingsnederlaag twee weken geleden. Het besluit betekent vrijwel zeker het einde van partijleider en lijsttrekker Lachette. De CDU en de Beierse zusterpartij CSU haalden bij de Duitse parlementsverkiezingen de slechtste uitslag in hun bestaan. Bij de protestblokkades van Extinction Rebellion in Den Haag... heeft de politie vanmiddag ruim 60 actievoerders gearresteerd. De politie beëindigde de protesten van de klimaatactivisten... vanwege gevaarlijke verkeerssituaties. Sommige actievoerders hadden zich midden op een kruispunt vastgeketend aan een vrachtwagen. Een van de opgepakte arrestanten was een volkskrantverslaggever. Hij werd naar eigen zeggen met geweld een politiebusje ingeslagen. Hij is weer vrij, maar blijft verdachten. Na bijna drie maanden heeft Tunesië een nieuwe regering. In het kabinet zitten tien vrouwen van de in totaal 25 ministers. Eerder benoemde president Saïd al een vrouwelijke premier, de eerste in de Arabische wereld. Tunesië verkeert al maanden in een politieke impasse. De president ontsloeg in juli de toenmalige premier, ook ontbond hij het parlement. Dat zorgde voor veel onrust en verdeeldheid onder de bevolking. President Said beloofde een referendum uit te schrijven, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. In de Rotterdamse Kuip heeft het Nederlands elftal met 6-0 gewonnen van Gibraltar. Het eerste doelpunt viel na 9 minuten door een kopbal van aanvoerder Van Dijk. De Pai scoorde vervolgens twee maal, eentje uit de strafschop. Na de rust scoorde Dumfries, Danjuma en Malen. Het was het 125e duel van het Nederlands elftal in de Kuip. Het weer nog, aardig wat buien vannacht, vooral in het midden en noorden. Het koelt af naar 10 tot 8 graden. Morgen vooral buien in het zuiden, dan wordt het 13 of 14 graden. Elke maandagavond, play it loud op ZFM Zandvoort. Welkom bij het tweede uur alweer van Play It Loud op de maandagavond. En je hoorde Metzatul uit Estland. Uh, Daar nou zijn we alweer aanbeland. En aan het einde van het eerste uur hoorde je natuurlijk Children of Bottom... met het nummer Hellion. En uiteraard uh, is het ook een eerbetoon aan de overleden Alexi Laiho, oftewel de gitarist van uh, Children of Bottom, die helaas ook overleden is... En hij is bekend als de melodieuze gitarist van de band. Hij is slechts 41 jaar geworden. Hij was, uh, het is niet bekend uh, waaraan hij overleden is. Uh, maar hij kwam al langer met uh, gezondheidsproblemen. En ja, het is gewoon heel erg triest op zo'n jonge leeftijd overlijden. Uh, Tjove Boddem, uh, natuurlijk uh, een geweldige band uh, uit Finland. Maar we reizen nu door naar... Oh nee, ik wil nog even wat zeggen trouwens over Estland. Uh, daar heb ik ook een hele mooie reis uh, mogen maken. Uh, samen met twee andere Baltische staten. En hier heb ik dus ook de band met ze toe leren kennen. En zoals eerder gezegd, uh, ja, ben ik nogal van de bands ontdekken uh, in andere landen. En deze werd mij aangeraden in ook een van de lokale winkeltjes van Tallinn... de hoofdstad van Estland. Ja, nu gaan we doorreizen. Helaas heb ik geen bands kunnen ontdekken van andere Baltische staten... maar we reizen door naar Polen. En ja, als ik zeg Polen, dan zijn natuurlijk een aantal uh, death metal bands heel erg bekend. We hebben bijvoorbeeld Decapitated. Uh, maar de meest bekende van het alles... ...is natuurlijk Vader. En hier ga ik van draaien. Cold Demons. Ja, ga lekker het bingen. hier komt ie. nooit teleur, want elk album dat ze uitbrengen... is eigenlijk snelle strakke death metal... met agressieve grunts en snelle drums. En ja, dat is natuurlijk uh, super strak... dit allemaal. Ze zijn opgericht in 1983... en waren de eerste band uit het voormalig Oostblok. Dat werd gecontracteerd... door Westers label Metal Blade Records. En daar zitten de mannen nog steeds bij. En ze zijn inmiddels 12 studio albums... acht EP's, 2 live albums... en een cover album verder. Ze worden zeker tot een van mijn favoriete death metal bands. En ik heb ze ook al uh, meerdere keren... mogen aanschouwen live... En het is altijd een lekker feestje. en Een goede liveband. Van Polen rijden we dus, zoals eerder gezegd, door naar het zuiden. En we nemen een bezoekje aan Hongarije. En gaan naar een heel klein dorpje bij de Roemeense grens. Waar ik de naam niet van kan uitspreken, maar ga het toch proberen. Mezo Kovacs Nou, misschien klonk dat wel heel soepeltjes. En misschien klopt het ook wel. We hebben het over de band Ectomorph. En daar komen ze vandaan. En deze mensen zullen. Ja, deze band uh, misschien niet kennen. Uh, de leider is Zoltan Varkas, de zanger. Uh, maar ze staan een beetje bekend als een uh, Soulfly-kloon. Uh, de muziek moet overduidelijk zijn geïnspireerd... door de mannen van uh, Cavallera Soulfly. Uh, zelfs hun stem komt akelig dichtbij die van Max Cavallera uh, Ja, hoor en oordeel zelf. Dan, uh, ja, dan, kun... dan reizen we daarna door naar een uh, pure black en death metal... uit Oostenrijk hierna. Dus uh, brace yourselves, maar vooral headbang. Nou, dit was even lekker uh, extreem geweld van de Oostenrijkse band Belfagor. Uh, van het uh, album Bondage Goat Zombie. En je hoorde ook het gelijknamige nummer uh, uit 2008. Uh, deze band is opgericht in 1993 en hebben tot op heden 11 studioalbums uitgebracht. Met Toten Ritual als laatste wapenfeit. Inmiddels alweer vier jaar geleden uitgebracht. En voor dit geweld hoorde je Ectomorph uit Hongarije met Show Your Fist. Ja. Ja, dit was natuurlijk wel even een hoop uh, ellende en lawaai... voor uh, veel luisteraars die het niet gewend zijn uh, dit te horen natuurlijk op ZFM Zandvoort. Maar uh, ja, dit is mijn, uh, mijn tijd, mijn uh, twee uurtjes. Dus ik mag draaien wat ik wil en ik draai ook lekker harde muziek. En dat is wat uh, jullie metalheads natuurlijk graag willen horen. En we gaan doorreizen naar Zwitserland uh, met wat meer rustigere muziek. Uh, ik ga draaien voor folk metal en... De band heet Eluvaiti en die zijn opgericht in Winterthur in 2002... en combineert folk met melodieuze death metal. Ze zingen zowel clean als met grunt in twee talen, Engels en Gallisch. Daar zou je Gallisch van worden. Daar grapje. U hoort van het album Slania, het nummer Inis Mona uit 2008. En hierna reizen we af, nog zuidelijker, naar het prachtige Italië... waar ik een nummer ga draaien van een gothic metal rockband. Draait. play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Ja, yeah, dan luister je naar ZFM, play it loud. En je hoorde Lacuna Coil uit Italië. En ze komen uit Milaan, opgericht in 1996. En de zangeres die je hoorde heette Christina Scapia nummer, eh, komt natuurlijk van het album Karma Code uit 2006 en dit was tevens de eerste officiële single van de band en daarnaast werd hij ook nog eens gebruikt voor een film Underworld Revolution wel te verstaan, Evolution, sorry en we gaan weer door met onze metalreis door Europa en nemen de boot ditmaal naar het vasteland van Griekenland en we komen aan in de hoofdstad Athene, dan komt een volgende death metal band vandaan en een van mijn favoriete bands op dat gebied ook, ze combineren ook heel veel met duistere klassieke invloeden en dat vind ik juist zo vet en dit nummer is uh, een nummer wat ik heel erg gaaf vind een heel duister introotje en de band is opgericht in 1990 en viel in 2003 uit elkaar om in 2007 weer terug te komen met een reunieconcert op het Greece's Healing Metal Festival. samen met Orphaned Land, Rage en het Belgische Aborted, wat u eerder al deze avond hoorde. Dat plaatsvond op 20 tot met 22 juli. Daarna doken ze weer de studio in voor een zevende studioalbum getiteld Communion. En voor dit album hadden ze een uh, 80-koppig orkest en 32 zangers ingeschakeld. om het een bombastisch effect te geven. De band veranderde tevens een ben naam van Septic Flesh met spatie naar Septic Flesh aan elkaar geschreven, omdat ze vonden dat het veel beter stond. Het album kwam een jaar later uit onder Seasons of Mist en van dit album draai ik het heerlijk dreigende gelijknamige nummer. Oh. U ze juist Therapy met Stop It, You're Killing Me. En ze komen natuurlijk uit Noord-Ierland. Een van de grootste rockbands daar. Opgericht door zanger Andy Cairns uit Bellyclare en Five Ewing, de drummer. U hoorde Therapy dus. En het afkomstige van het album Trouble Gum. Een van de grootste doorbraken voor de band. En um, ook al uh, had de band hier een grote hit met... Diane, een ballad van het album Infernal Love. Na deze twee albums keerde de band eind jaren negentig terug... naar de hardere en minder toegankelijke stijl... met de albums Semi-Detached en Suicide-Packed, EU First. Tegenwoordig is de band een trio nadat gitarist Martin McGarrick... de band in 2004 verliet... En we reizen nu verder af naar de Zuiderburen. Of nee, de oosterburen natuurlijk. We gaan naar Groot-Brittannië. En we gaan naar Schotland ditmaal. En we blijven een beetje in dezelfde stijl muziek. Um, het is niet echt metal. Het is meer uh, rockmuziek of punk eigenlijk. Uh, ja, Hoe kun je het categoriseren? Schotland kent natuurlijk ook niet heel veel uh, bekende metal bands. Dan kan ik er eentje noemen. Dat is Aelstorm. Maar uh, die uh, gerelateerde folk metal maakt. Maak je ze toch even voor een uh, ander nummer en voor een band die speciaal voor mij is uh, wat ik al zei, het valt niet echt onder metal of hardrock het oude werk van deze band neigt soms wel een beetje naar punk uh, en past ook wel een beetje in de muzikale nummer van dit programma en ik heb het natuurlijk over de Schotse band Idlewild en ja, ik heb deze band al een behoorlijke tijd gevolgd en nog steeds volg ik ze en ik viel voor de band uh, dankzij de muziek uh, Film for the Future, die ik hoorde van hun uh, debuutalbum Hope is Important. En van hetzelfde album ga ik nu uh, het nummer Pain Nothing draaien. Hier komt hij. En daarna gaan we weer wat hard draaien uit Liverpool, Engeland. En lekker weer. MUZIEK You told me you didn't like looking closely You don't like walking home You're not sure who you are And no one knows about your scar But I told you to stop once Because you're never there And you're too old to be scared Cause I've been in lots of these Ain't nothing now, ain't nothing now, ain't nothing now The summertime came fast, you still had your drawing pad, But you told me you couldn't see me correctly You don't like holding hands, you don't like playing guitar And no one knows about your scars Bad, bad situations And you'll never get out of this Easily you now Cause I've been in Lots of these Bad, bad situations Pay nothing now Pay nothing now Pay nothing now Pay nothing now, Pay nothing now. Pay nothing now, pay nothing now Na het relatief rustige Idlewild hoorde je de death metal van de band Carcass. Afkomstig van het gelijknamige album Hard Work uit 1993. En het gelijknamige nummer hoorde je dus net. Op dit album waren de Grandcore invloeden uit het verleden helemaal verdwenen. Ze speelden een heel andere stijl dan op een eerder, eerdere werk natuurlijk. Rick of Perfection en Symphonies of Sickness... ...en daarop speelden ze een lekkere grindcore... ...geïnspireerd door Napalm Death en Repulsion. Gitarist Bill Stier was tevens lid van Napalm Death destijds. De nummers op het, debuut, eh, op het debuutalbums duurden gemiddeld nog geen twee minuten... ...en de teksten gingen vooral over medische horrortermen... ...en ze waren nauwelijks te verstaan. Symphonies of Sickness was wel meer richting de death metal... ...maar kon ook als grindcore worden gerekend. Mede dankzij de smerige teksten en intensiteit van de nummers... Alleen duurden de nummers ditmaal veel langer en stonden er maar 10 nummers op in plaats van 22, zoals op hun debuut. Op hun vierde album waren de teksten beter te lezen en volgen en beperkte de gitarist zich meer tot het gitaarspelen alleen. Het album wordt tegenwoordig als klassieker gezien in de melodieuze death metal. Na dit album maakte Karkus in 1995 nog een laatste album, Swan Song, dat pas in 1996 uitkwam, waarna ze uit elkaar gingen. Dit album was het enige album dat geen uh, cultstatus kreeg vanwege het hoge mainstream-gehalte van de nummers. Ik vond het persoonlijk geen slecht album, maar het rockte lekker. Het was een beetje vergelijkbaar met Entombed. Uh, Rot roll, of rock and roll, hoe je het mag noemen. En in 2008 deed Karkens weer een reunie optreden op vakken Open Air in de bezetting Walker, Steer, Emmett en Daniel Erlandson van Arch Enemy. In 2013 kwamen ze met het eerste album in 17 jaar getiteld Surgical Steel. En dit jaar is hun nieuwe cd Thorn Arteries uitgekomen, acht jaar na hun laatste release. En we gaan over tot mijn nieuwe wekelijkse rubrieken, de Play It Loud New Releases. De Play It Loud Concertagenda. Elke week behandel ik dus de albumreleaselijst voor dezelfde week. In deze week komen er slechts vier nieuwe albums uit en dit zijn de volgende... We beginnen met Naked Ray Gun. Oh nee, wacht even, ik zit hem verkeerd. Joh. Concertagenda moest ik hebben natuurlijk. <laughs> Twilight Force uh, treedt op in Doornroosje Nijmegen. Dat is de eerste. En die treden op 12 oktober. 13 oktober komt Thousand Russos and the Gluts, Merleine Nijmegen. Uh, Blackbriar treedt op in Bibelot... Dordrecht op 14 oktober. Dan ook nog treden ze op Dynamo Eindhoven op eh, 15 oktober. Eh, ook op 15 oktober treedt UFO op in 013 Tilburg. Dat is wel interessant. Wolves in Throne Room, Blood Incantation en Stygian Bow. Treden op in Tivoli, Vredenburg in Utrecht ook op 15 oktober. Een andere band die optreedt op 15 oktober is Y&T. De Gebroeders Noble in Leiden. En dan is er nog een uh, Ronnie James Dio Memorial Concert in Mes Breda. Op 16 oktober. Dan ook treedt Wolves in the Throne Room weer op. Met Blood Incantation en Stigian Bow in Doornroosje, Nijmegen. In, ook op 16 oktober. Op 17 oktober komt... Autumn, dat is een Nederlandse gothic metal band... met Vetterdrakern podium. En de Flux in Zaandam. Dan op 23 oktober Anvil in de cultuurfabriek Roemont. Op 24 oktober Frail and the Fifth Alliance Marlene in Nijmegen. Op 24 oktober treedt ook op uh, Sloper. Dit zegt me helemaal niks. En Doornroosje in Nijmegen. Dan op 28 oktober komt Imperia in Kids Antwerpen. En dan op 28 oktober... Sonata Artica en... Elaine, of Elaine op 013 in Tilburg. Ook treedt Imperia op... in Bel-Air en Breda. 29 oktober. Ook Sonata Artica treedt... Uh, ook nog een keer op. 29 oktober. De uh, Matrix in Bochum. 30 oktober staat Imperia weer. Maar dan in Ragnarok en Bree. 30 oktober komen de Treasures van... Legion of the Damned en Body Farm, Blood For Me, and Dead Man's Walk en Desolate Fields. In de Estrado in Harderwijk. Dus dat is ook wel een interessante uh, line-up. Dan heeft Manora een CD-release party in Gebroeders de Noble in Leiden op 30 oktober. En ook op 30 oktober is er een Rocktoberfest in Estrado Harderwijk. Met onder andere Legion of the Damned, Body Farm, Blood For Me, Dead Man's Walk en Desolate Fields. Ook op 30 oktober treedt Sonata Artica weer op. En Elijne in Tivoli en Vredenburg in Utrecht. En dan de Pandora Zaal. 30 oktober treedt ook nog op Verwoed en Dooswens in de Barloeg in Rotterdam. 31 oktober treedt Fleddy Milkley op en Front Street in de Effenaar in Eindhoven. En tot slot Imperia treedt ook nog op in Hel in Diest. Ik weet niet waar dat precies ligt, maar bezig bij Imperial Gothic Metal. Hè? Uiteraard zal ik volgende week weer, erom weer een nieuwe uh, update geven van de nog komende concerten vanaf die week. We knallen er nog even lekker keihard uit en sluiten onze reis door uh, Europa af in ons eigen kikkerlandje met een uh, death metal of death black metal band uit Bijlen in Drenthe. En dan heb ik het natuurlijk over God the Thrones en die komen eraan met Serpent King. Can you believe in Jesus? Is het do. Well, you're going to meet him. natuurlijk de klassieker uh, van ons eigen God Dethroned, Serpent King. En het afkomstig van een Bloody Blasphemy album uit 1999. Hier sluit ik bijna mijn tweede metalavond bij af. Maar we hebben nog één bonusnummertje. En dat is uh, een, een band uit uh, uh, Zweden... Die ook een grote liefde voor mij is geworden. En ik ga er niet te veel woorden over puil maken. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden vanavond. En uh, ja, volgende week heb ik een speciale gast. Uh, die gaat vertellen over zijn muzieksmaak. En ook zijn muzieksmaak horen laten brengen door mij natuurlijk. Luister dan ook weer op maandagavond volgende week om 11 uur. En we gaan nu nog luisteren naar Therion met Jotunheim. Jotunheim.